Van Tijn met het NOS-journaal. 30 jaar geleden was iets meer dan een kwart van de Nederlandse bevolking te dik. Ongeveer 11% van alle kinderen heeft overgewicht. Ruim een kwart van de huurders van coöperatiewoningen was vorig jaar scheefwoner. Dat zijn ruim 600.000 huurders. Volgens de Europese Commissie zijn mensen scheefwoner als ze meer verdienen dan 33.000 euro en toch een sociale huurwoning hebben. Vooral in de Randstad zijn er relatief veel scheefwoners. Advocaat Bram Moskowitz moet voor de tuchtrechter komen. Volgens de Amsterdamse Orde van Advocaten heeft hij contante betalingen geaccepteerd zonder dit bij de deken van de orde te melden. Dat is in strijd met de regels. Een woordvoerder van de Amsterdamse Orde zegt dat het om aanzienlijke bedragen gaat.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 Zo'n 60.000 abonnees van Vodafone kunnen niet bellen, sms'en of internetten. Komt door een storing die is ontstaan bij onderhoudswerk. Vodafone denkt dat de storing vanochtend wordt opgelost. Het weer, in het westen bewolkt en mogelijk wat regen, in het oosten meer zon en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De Randstad vielen op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Tiel 8 kilometer. Na een ongeluk vanochtend met twee vrachtauto's. De rechterrijstrook is dicht. Je kan beter omrijden vanaf klopend Valburg over de A50 en de A12. A27 Peda-Gorkum bij industrieterrein Avelingen 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest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 Wij kiekten hem haast alle weken. Weet je nog wel, oudje? Het was of het alvast soms kon spreken. Weet je nog wel, oudje? Er was er ook een in mijn pak bij. En die leek precies op een jeugdkiek van mij. Weet je nog wel, oud.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 Als opening hoort u onze herkenningsmelodie. Nu was het stuk van Louis Davids met weet je nog wel oudje. Een opname uit 1928. Vandaag een aangepaste uitzending. Waarschijnlijk wel zoals u hoort is mijn stem niet helemaal zoals u hoort te klinken. En het advies van de dokter is ook om zo min mogelijk te praten. Maar ja, we moeten toch een programma presenteren. Dus we hebben een oplossing gevonden. Ik laat u gewoon genieten van een heleboel mooie muziek. Vooral veel muziek uit de jaren 50. En we praten er gewoon zo min mogelijk doorheen. Ik heb onder andere muziek meegenomen van Terry en Henk Scholten. De Skymasters. Harry Christie. Annie, Annie de Reuver, Piketelkom, maar nu eerst de Bar Butterflies met Dixieland. Een bijzonder goede morgen, welkom bij Zandvoort, uit Zandvoort. Zaterdagmiddag zijn we allemaal blij. Want er is weer een week van bokken op, op een feest. Veel precies komen mijn vrienden bij mee. En dan gaan we flink repeteren. We hebben namelijk een jongensorkest, en we doen al. De vlakte glijdt de slede over stevig en ijs Voortgetrokken door hun trouwe honden Gaat een bruidspaar op de huwelijksreis Stevig houdt de bruidig de teugels Wind of kou brengt hem niet van de wijs Door de sneeuw van Alaska rijdt een gelukkig mensenpaar Het zijn Jurgen en Laya, zij houdt van hem en hij het lieve klinkt weer het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 To leave a line Even een ouder werd niet. Iets uit mijn leven speelend dat niet. Dat ik als meisje heb gezongen. Waarop ik danste met mijn allereerste jongen. Gym. Speel nog eens even dat lied van Kon Karolineke. kom Karlineke, kom, kom. In een straatje liep een muzikant, speelde populaire liedje. Voor het venster hoorde een oude vrouw, al die leuke melodietjes. Zachtjes stikte zij aan het vensterglas, lachte tegen hem. Gaf hem een paar centen en ze voelde met een zachte stem. Haar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 Eerste jongen, harmonica tjen, speel nog eens even het lied van Kom Karolineke, Kom Karolineke, Kom. Te staan, verborgen door bloemen en struiken. Een en ervoor met een stoepje er aan. En vensters met rood-witte luiken. Daar ga ik elk jaar met vakantie naartoe. Ik voer daar de kippen en melk daar de koe. Ik maai en ik zaai er zo'n beetje. En zoen in het klompenhok Geetje. Geetje, wat ben je voor?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 op mijn kleine vrouw, wanneer ik jou in mijn armen hou. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop, lala, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop, sassa, sa. geloof me, ik dans het liefst met jou, omdat ik zoveel, ja, zoveel van jou hou.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 Zo Als ze pruimpiek zou je erop sferen. Daar zit een oude simpel Zee met pindes te dineren. Als ik om hem bekijk, Set it.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 Als op jouw wangen zou ik mijn kamer willen behangen. Dat gaf wat kleurigs en wat vooros aan mijn leven. Voor zo'n patroon zou ik mijn wedlom willen geven. Met zulke rozen, als op jouw wangen zou ik mijn kamer willen behangen.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 deze aan Zandvoort uit Zandvoort. Oud-Hollandse muziek uit lang vervlogen tijden. Muziek uit de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Vandaag weinig uh, gepraat met mij. Want zoals je hoort is mijn stem niet helemaal 100%. En uh, ja, dokters advies is om zo min mogelijk te praten. Maar ik probeer het toch nog zo best mogelijk uh, te doen. We best te doen om voor u een programma te mogen presenteren. We horen muziek van Doris en het nummer Met Zulke Rozen. Ook nog Annie de Reuven met Zeg wil je misschien even naar mijn hartje kijken. Ook hoor u een leentje van Capelle met het tuintje. Zwarte Riek, alle apies en Arters. En ook de Skymars hebben het wel bedankt voor het kapotje. Zometeen nog gaan. muziek van de Furayos. Nog een nummer van Zwarte Riek. Max van Praag staat klaar. Naar de volgende plaats van Black White en I.I.Holk. ai olga als jij niet van me houdt, dan spring ik in de bolga, een kind die is zo koud. Met jou wil ik wat kan. en dansen als de ballen lijkt er spelen. Jaijolga, je bent zo lief, en schat, en die grote bolga is veel te diep en nat. Er leefde in zijn oude rust, de man kwam met de zus en was verliefd op Olga. Hij zegt, wil met je trouwe zus, geef je mee, ik gewoon een kus, dan spring ik in de bolga. Aai, ai, wat als jij niet van mijn hart, dan spring ik in de bolga, een kind die is zo kort. En jou wil ik mijn vodka delen, en dansen naast de balalaika spelen. Ai, ai, olka, je bent zo lief en die grote bolga is veel te diep en In de Volga, een kind die is zo koud. Met jou wil ik mijn wat verdelen. En dansen als de belle lijkt het spelen. Je bent zo lieve schat. En die rote volga is veel te dik van nat. Die kreeg geen zoen en moest voor zo'n goed fatsoen Wel in de boog gaan springen nam naar naal op het strand We net de overkant En ging daardoor met zingen Oh, Schat. En die woorden volgaan is veel te lief en veel te en veel vinter...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 als ik je zie, alles Al is het een keer... zo grillig, het verandert ieder jaar Wij volgen maar gewillig, met naald en draad en schaar Wat ook de mode voorschrijft, de mode koning doordreint Wij maken het perfect, en blijven opgewekt Wij zijn de meisjes van Confectie Atelier De modinettes. de modinetes Wij zijn de meisjes van Confectie Atelier Wij doen steeds aan de modinetes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 de modemiddels Wij zijn de meisjes van Confectie Atelier Wij doen steeds aan de modemiddel Wie in haar jonge jaren Dit grap goed heeft geleerd Kan heel veel geld besparen Ook als zij emigreert In ieder land op aarde Heeft handigheid zijn waarde Het is een kapitaal en internationaal, wij zijn de meesters van het Confectie Atelier, de molinaires, de molinaires. Wij zijn de meesters van convectie, Atelier, wij nog steeds aan de molinaires. De wees komt nooit weer. We van Helma en Selma met Valderie. Waldera. ook nog orkest zonder naam met de zuiderwind waait. Zwarte Riek met molinettes. Voeraal met. ik zie je elke morgen. Max van Praag als de deur zacht open gaat. CFM Zandvoort was vandaag een gepaste uitzending. In verband met mijn stem, die vandaag niet helemaal te pas is. Ik hoop uiteraard volgende week een beetje betere te kunnen presenteren. Dat mijn stem dan weer helemaal terug is. Als u dit programma nogmaals wilt beluisteren. Kan dat aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald? Mijn naam is Marion Zandvoort. Dit was Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard volgende week dinsdag. Vanaf 11 uur ben ik weer van de partij met Willen Reizen terug in de tijd. Ik wens je nog een hele fijne week. En misschien tot een andere keer. Tot ziens. 20 kleine vingers. Oh, wat zijn ze klein. En 20 kindjes. Dat moet een mening zijn. Ik hip en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 En die andere schat, die andere schat, die lijkt precies op pa pa da pa. pa, pa, pa, pa.